Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De rechter heeft net een reeks celstraffen opgelegd aan 9 mensen die achter de moord op advocaat Dirk Wiersum zitten. U wordt opgelegd een gevangenisstraf van de duur van 26 jaar, 84 maanden, 47 maanden, 45 maanden, 40 maanden gevangenisstraf, 32 maanden, 32 maanden, 29 maanden, 208 dagen gevangenisstraf en een taakstraf van 180 uur. Dirk Wiersum was advocaat in het Marengo-proces... tegen Ridouan Taghi en tientallen anderen. Neefan Taghi, Anwar T., kreeg vandaag de hoogste straf. Je hoorde hem voorbij komen, 26 jaar. Hij was de leider van de groep die de moord heeft voorbereid. Hij deed onder meer de verkenning bij het huis en kantoor van Wiersum. Op het Indonesische eiland Bali zou een Nederlander zijn omgekomen door noodweer. Volgens Australische media sliepen de man van 50 en zijn Australische partner in een huisje... toen een heuvel het begaf en een modderstroom het gebouwtje wegvaagde. Voor zover bekend zijn de twee de enige slachtoffers. De kiloknaller verdwijnt vanaf de zomer bij Jumbo, schrijft de Volkskrant. De supermarktketen zet daarmee als eerste in Nederland een streep door aanbiedingen voor vers vlees... Jumbo zegt dat veel te veel mensen in Nederland vlees eten. Dat is niet zo duurzaam. Vorig jaar kreeg de keten nog flinke kritiek. Toen verdubbelde het, het aantal vleesaanbiedingen nog. En in de VS hebben meerdere tornado's veel schade veroorzaakt. Daken zijn eraf gewaaid, stroomkabels zijn geknakt en op verschillende plekken is er brand uitgebroken. Deze man in Kentucky was doodsbang. wind was had to stand in front of my door, so it wouldn't blow open. Er is niets wat het gaat je, het gaat Er is niet waar In totaal zouden er drie mensen zijn omgekomen. Voorlopig blijft het noodweer nog aanhouden, waarschuwen de Amerikaanse weerdiensten. En het weer hier dan nog, op veel plekken droog, met af en toe wolken en af en toe zon. Vanmiddag zijn er pittige buien met onweer, hagel en windstoten. Het is wel zacht, 12 tot 15 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Van Ricky James. En uh, ja, we, gaan het naar het, we leven nu naar het grote moment toe... waarvoor we u gevraagd hebben om papier en een pen klaar te leggen. Want uh, onze Hannie, die heeft weer een fantastisch verhaal geschreven... wat ze voor gaat lezen. Maar in dat verhaal, uh, dat gaat over vis. Ja. En uh, als u van vis houdt, zou ik zeker eventjes... Uh, wat aantekeningen ja, zeker, gaan maken. Wachten tot kost. ze komt met ja. vertellen. We gaan eerst een, uh, voorafgaand aan uh, dat nummer op jouw verzoek. Nee, voor, ah, het nummer voorafgaand aan jouw column uh, gaan we op jouw verzoek... het nummer Fish in the Dish draaien. Even in de stemming komen. Hè? Zo is dat, even ja. in een vissige bui. Komt-ie. Dag, Vis is ongelooflijk gezond. Dat wisten ze in onze jeugd al. En dan nou kregen we dat niet zo heel vaak te eten. Maar als o zo gezonde vervanger kreeg je van je moeder zo'n lepel levertraan. Dat was een ware nachtmerrie. Je boerde het de hele verdere avond en nacht nog op. Nu zijn er gelukkig van die potjes met die omega-3-pillen in zo'n rubber jasje. Dat inslikken dat gaat toch wel, maar daar houdt het dan ook wel op. Want ook daarvan heb je de hele dag zo'n rotte smaak in je mond. Gezondheid is mooi, maar niet als het zo moet. Dus waarom niet gewoon wat vaker? Gewoon lekker verse vis eten. Het is vandaag toevallig vrijdag. Dus daarom heb ik een heerlijk visrecept meegenomen. Nou, ik hoop dat iedereen thuis klaar zit met pen en papier. Het is heel eenvoudig te maken. Zelfs voor jullie, Bebbel. Hè? Oh ja? Ja, denk het wel. Hebben jullie ook pen en papier bij de hand? Yep. Ja, ik zit er helemaal klaar voor. Ik heb speciaal voor vandaag gekozen voor een exotische vis, de tilapaya. Heet die niet ti tilapia? Ah oh ja, dat zeg ik de tilapia. Nou, het beste haal je dan natuurlijk vers bij bijvoorbeeld de Volendammer visboer. Het is een klein visje, dus ik denk dat je nou voor vier personen pak een beet vier van die tilalita, tilapia, uh, nou ja, uh, van, van die visjes nodig hebt. En, en ja, vers vind ik overigens wel een beetje discutabel. Want die uh, tulapia is een zoetwatervis uit Afrika. Tilapia. Precies, precies. En het lijkt me stug dat dat visje helemaal vanuit Afrika... hier naartoe komt zwemmen. Zodat die volentammer visboer die Lottepojo vers... uit het Markermeer kan halen. Nou ja, maar goed, uh, wie ben ik? Je moet ze wel even schoonmaken. Dat, uh, dat kan de visboer voor je doen. Maar uh, zelf doen kan ook. Dat is echt een makkie. Eerst hak je die kop eraf. Tjop. Daar komt die uitspraak ook vandaan hè. De kop is eraf. Leuk weetje hè. Interessant. Ja, ja, ja. Nou, knip vervolgens met een stevige keukenschaar al die uitstekende vinnen van de rug en knip ook de staartvin eraf. Dan moet je echt met een scherpe keukenschaar doen in één keer. Tjaka, hak. Weg met die vinnen. Daar komt de uitspraak ook vandaan hè. Vinnig. Scheidig, hè? Yeah, yeah. Ja. Nou, nou, nou, dan snij je de buik van de vis open... van waar eerst de kop zat tot de staart... en dan trek je in één ruk... woppa! zo de ingewanden eruit. Je moet goed uitkijken wat je eruit trekt... want niet alles van die ingewanden is namelijk afval. Dus goed opletten. Wil je hom of kuit... Dat is ook een leuke uitdrukking trouwens. Hè? Ja, ja, ja, nou, ja, ja. En van die hom of kuit kun je altijd nog lekkere vissticks maken. Of van die talapipa, visfrikandelletjes voorbij de borrel. En als je het eng vindt schoonmaken zelf te doen en een beetje van griezelt, kun je natuurlijk ook papataya filets bij de supermarkt halen. Tilapia, tilapia filets. filets. Nou, ja, je, je, je pakt een hele grote pan en daar doe je als eerste... een lekker flesje zoete witte wijn in. Dan doe je er een liter sherry bij. En een litertje cognac. Want, ja, je raadt het al, hè? vis moet zwemmen. Oh ja, ja, ja. Dan gooi je die vis erin. En breng je het zootje aan de kook. Niet al te lang koken. Want dan dikt de boel te veel in. En zuigt die vis te veel vocht op. En dan zwelt die palatia op. En dat wil je niet. Tilapia. En dan moet je die liter pollo direct afplussen. Met een litertje calvados. Dan doe je nog een litertje wodka en een liter gin in de pan. Maar nou, dat is niet echt nodig, hoor, want dat is eigenlijk alleen maar voor de kleur. Maar als je het nou echt lekker wil maken... giet je nog een liedje whisky bij die talopaio. Tilapia! En, en dan moet je die latepayo alleen nog even op smaak brengen. Geen exotische kruiden, geen zout en peper... want er schrikt die lotopojo van, maar wel een liedetje korenwijn. En dan is de Pipelaya klaar. Tilapia! Ja, dat zei ik. Nee, jij zei pipalaya. Ja, je zei inderdaad pipalaya. Nee, ja, jongens, hela tapaya, pilotia, pipapelajo, papapetia, wat maakt het nou uit? He? Toch helemaal niks. Want het gaat in dit recept helemaal niet om die vis. Niet? He? Nee, nee, jong. Die vis, die flikker je weg. En vervolgens klok je die pan leeg. Nou, uh, een lekker en uh, gemakkelijk gerecht ook. Uh, ik, ik, ik ga het vast een keer uh, gauw maken. Ja, maar dat zeg ik toch, het is echt een heerlijk recept. Nou, wat een goed idee voor de paasdagen. Ja, dat dacht ik ook. Het is prima idee voor de paasdagen. En ik nou, dacht wel dat jullie het lekker vinden, vooral dat dat zeker jullie aan, hè? Ja, nou, mm -hmm. ik hoop echt dat de luisteraars het allemaal goed hebben kunnen volgen en het goed hebben opgeschreven. En je hoeft maar naar twee winkels, hè? De visboer. En go, en Gal. Ja. Laat ik heffen van de glazen en het klinken en het proosten en de borrelpraat maar zitten, want er gaat het mij niet om. Als ik met mijn rum of whisky of cognac of jonge klaren, maar een beetje comfortabel aan mijn brobilage kom. Ruk nog maar een paar karaffen Of een kratje beugelflesjes Of een literfles of blikjes Of kartonnen pakken aan Rol de fusten maar naar binnen En de tonnen en de vaten En de kannen en de kruiken Laat de tap maar openstaan staan. Ik mezelf maar vol als zet mijn hersens op sterk water Totdat de boel verdoofd is en volkomen lam gelegd Want denken aan het heden, het verleden en allaat Is voor mijn hart een zenuwstelsel, oh, dat keer zo slecht Als je per se wil genieten beetje helder blijven als je drinken wil met maten naar de gaie je gang maar laat mij mezelf bedwelmen wijs me niet op de gevaren hou die tegelspreuken voor je want die ken ik echt al lang en wat zou het me verzetten ik ben toch lang verloren en ik ben al lang verslagen ik heb alles al verspeeld. geef me liever wat te drinken om dat niet te hoeven voelen en de wonden te ontsmetten die de tijd nooit krijgt geheel om niet aan wat mislukt is en te loor gegaan te denken En aan de dingen die ik allemaal heb fout gedaan Laat mij nog maar die alcoholica naar binnen tanken Dus trek nog maar wat open, sla nog maar een paadje aan hey. En ik hoef ook geen gezelschap van zo'n drinkenbroer te hebben Om gezellig mee te lallen in een vrolijk drinkgelach dan zien we wel weer verder, als ik opsta met een kater En ik hoef geen aspirintje, want ik leef van dag tot dag En ik hoef ook niet te weten of het Ierse is of Schotse heerlijk helder Of het moe zeer in troost, <coughs> Ik hoef, het... ja, ik, hoef ja. ik hoef ook niet te weten of het ierse is of schotse Heerlijk helder of moeserend of roze of rood of wit Pure machtelijk gebrouwen, ongevild, het koud gelagerd Het kan mij alleen maar schelen of er alcohol in zit ik Blijf de kruik Blijf de bekers en de cruizen en vooral de pullen vullen Want ik kan me nog bewegen, dus doe mij nog maar een pint Om de algehele wanhoop, om de spijt en om de leegte Om mijn eigen onvermogen en om wie ik heb bemind. Ik weet wel dat mijn alcoholconsumptie excessief is En dat je daar je lever en je nieren mee vergoudt meer kapot maakt dan je lief is maakt liefde meer kapot dan tegen te drinken valt het drinklied van Kees Torren en dat na het recept uh, met tevens de column van Honey. Ja, dan hadden we het over de drank. Maar wat doen we dan met die vis? Die vis die gooien wij in de groenbak. De groente, fruit en tuinafvalbak. Want door dat te scheiden... Ja. Kunnen, kan er van die compost en biogas gemaakt worden. U zult bij zichzelf denken, het kan mij het schelen. Maar dat is toch wel belangrijk. Want ik denk dat heel veel mensen nu weer gaan beginnen... met de tuin helemaal naar het zin te maken. En dan kunnen zij volgende week zaterdag 23 maart uh, naar uh, onze remise om compost op te halen. Helemaal gratis compost ophalen om uw tuin te bemesten. Van die GFT-etensresten uh, worden namelijk uh, van zo'n bak van 140 liter uh, groentetuin en fruitafval wordt 15 tot 20 kilo compost gemaakt. Nou, boeren, tuinders en gemeenten gebruiken deze compost om de bodem te verbeteren. Bijvoorbeeld voor het telen van groenten en fruit of voor plantsoenen. En u mag dat gratis ophalen volgende week bij onze remise in de Kamerling-Onderstraat... om uw tuin lekker mee te bemesten. Dat kan tussen morgens half tien en half één... Uh, gratis compost ophalen. U heeft het eigenlijk waarschijnlijk zelf verzameld. In die, uh, in die groenbak. En dan kunt u nou eens kijken waar het eigenlijk goed voor was. Dus dat is volgende week zaterdag. Kamerling straat in Zandvoort. I fear. Angie van de Rolling Stones. Ja, wie kent het niet, hè? Prachtig nummer, vind ik tenminste. Ja. Maar goed, um, we hadden het erover... dat er hier in Zandvoort zo ontzettend veel gebeurt. Zoveel creatieve mensen. En er is weer een heel leuk project ontstaan... waar we zeker gehoor aan moeten gaan geven. Uh, het, het, het, het, het is genoemd Langlevende Kunst... want kunst verbindt. En... Um, het, het, het is eigenlijk een, een project waarin uh, mensen uh, met bekende Zandvoortse, en, en verder dan Zandvoort ook, uh, kunstenaars uh, les kunnen krijgen. Nou, dat, dat is toch wel heel wat, want we hebben wel een paar namen wonen hier in dit dorp, hoor. En ze schrijven ook, uh, kunst maken is verrijkend en helend. En uh, nou, dat zou best wel eens kunnen kloppen. Want er zijn een heleboel artsen die uh, schilderen bijvoorbeeld aanraden... om uh, te ontspannen en uh, om te helen. Ja. Mm -hmm. En dansen en zingen. Maar goed, plezier hebben en ontspanning vinden. Verbinden elkaar en jezelf beter leren kennen tijdens het maakproces. Um, Tijdens die, uh, oh dan wacht even, dan ga ik even verkeerd. Ik moet even goed, die, uh, want ik, ik zit van een folder af te lezen. Het zijn 20 lessen hebben. las ik, hè? 20 lessen. Ja, dat, dat staat ja. hier dus niet bij. En het het is een het beetje een twintig lessen bij het pluspunt voor 60 ja. plussers. Kijk eens aan. Want u zult misschien bij uzelf denken, nou ja, dat is leuk voor jonge lui, maar dat kan ik niet. Dat heb ik nooit gedaan. Nou, dat is dus niet waar, want dit is speciaal voor u om onvermoede talenten naar boven te krijgen. En, en die zijn er sneller. Je vindt ze sneller dan je denkt, hoor. Met een ja. beetje goede begeleiding. Ja, absoluut. Dus dat is echt een enorme uitdaging uh, ja. aan jezelf. Ja. Om te kijken: van, uh, heb je nou gelijk als je zegt van hoe kan ik niet? Of is, is het echt. Uh, je weet niet wat je bij jezelf gaat ontdekken. Maar is dat nou hetzelfde? Je hebt een, een, een uh, informatiebijeenkomst. Mm -hmm. Die is op 19 maart. Mm -hmm. Ja, klopt. En wat jij zegt zijn dan lessen die daarna komen ja dat, wat er daarna gaat gebeuren dus ja je ja, okay. kan je laten informeren maar ja er wordt toch wel tijdens zo'n creatief proces je bent natuurlijk ook met een groepje mensen leer je elkaar beter kennen je kunt leuker met elkaar praten herinneringen delen want daar gaat het over cultuur kunst verbindt dat geeft het, zet je gewoon in een ander register van je beleving en daar gaat het inderdaad over. Ja, ja, ja. Vijf plaatselijke kunstenaars gaan lesgeven. Dus dat is al ontzettend spannend, natuurlijk. Ja. Uh, kan je ook zien wie? Ik, ik geloof Helie uh, Heli Jansen werkt mee. Uh, Donna Corbani. Ik zie uh, Fred Rozenhart. Uh -huh. Dat zijn de drie. Uh, die er andere twee weet Rebell? ik even niet van. Dus wie Rebel, Marianne Rebel. Nou, dat zal best. Ja, Marianne Rebel zal ook wel meedoen, tuurlijk. Die is dat. Uh, daar heb ik ook heel veel van geleerd trouwens. Absoluut. Ja, die weet absoluut. met twee of drie kleine aanwijzingen... weet ze ja. je zover te krijgen dat je echt een kunstwerk neerzet. Jeetje. Niet te geloven. In ieder ja. geval, mensen, als je daar meer van wil weten... en ik zou zeker even gaan om, om informatie in te winnen en rond te kijken. Op 19 maart, eh, om 10 uur, tussen 10 uur en half twaalf... kunt u informatie krijgen over alle kunstworkshops... van 2024 die er gaan komen... En uh, als u zich alvast wil aanmelden, dat kan ook. Of als u informatie over die ochtend wil hebben... of over uh, de cursussen... Uh, dan kunt u bellen naar uh, pluspunt... telefoonnummer 5740330. Voor mensen buiten Zandvoort, eerst 023, hè. Dus 5740330. Of u kunt natuurlijk ook even langs de balie van Pluspunt lopen. Maar ik zou zeker die 19e maart even langs gaan en eens uh, kijken wat er allemaal te doen valt. Oké, okay, dan gaan we weer verder met muziek, muziek, muziek. Uh, wat gaan we uitzoeken? Waar hebben we zin in? Ik weet je, ik heb, ik heb wel zin in even weer wat, wat luchtigs en uh, wat zoets. Ik weet dat ik de beide bij me heb, maar ik kan er niet meer terugvinden. <lacht> wat erg is dat? Nou, ga en en dan ga ja, nog even rustig zoeken. Ja, dan ga ik het weer Dan vertellen. ga ik nog even iets vertellen waar we in dit dorp ook trots oh, over mogen okay. zijn. Ja, oké. Okay. Wij, wij behoren er namelijk zelf toe, meiden. Dit dorp heeft 2972 volwassenen die uh, betrokken zijn bij vrijwilligerswerk. En dat is natuurlijk ontzettend leuk in zo'n dorp. Ze doen hun werk in sportverenigingen, kerkenscholen. En ik kan u toevertrouwen ook bij de plaatselijke radiozender. 2972 volwassenen. Dus Dolly, heb je hem gevonden inmiddels? Ja, ja, ja. ja daar ja. komt hij. Ja. En komt. dit gaat over drie van die. Uh...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 Want slaat de klok vijf uur? Dan roepen ze vol vuur. Daar zijn de en meisjes, ja, de meisjes van de suikerwerkfabriek. En dat suikerwerk heeft wel keer wel zin. Dus dan ben je altijd bij uitgang van de suikerwerkfabriek. Want de snoepjes van Jamin, die pak je uit een beetje in. Ja, ja, mondje open, oogjes dicht, haha. Al die fijne, zoete dingen, in een fleurig kleed gehuld. Dat zijn pas versnaperingen, waarin echte heer van smult. Wordt hem elders snoep geboden, dan bedankt hij energiek. Maar hij laat zich geen in snoden, bij de snoepfabriek. Dus als Xamin zich sluit, roept hij vol blijdschap uit. Daar zijn die allerliefste ah, meisjes van de suikerwerkfabriek. In dat suikerwerk heeft elke keer wel zin.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 Van bonbons en suikerwerken, schaden het gebit, dus puzzel met beleid. Hé! Hey! Als gij uw aandacht weet aan drie. Suikers, zoete drie. meisjes in de suikerwerkfabriek. Ook al zijn ze nog zo heerlijk in het begin. Ga niet dat ik wel de uitgang van de suikerwerkfabriek. Wat als snoepjes van Jamin? Die ondermijnen het gezin. Daar zijn de misjes en ja, de misjes van de suikerwerkfabriek. En dat suikerwerk heeft elke heer wel zin. Dus dan ben altijd bij de kracht van de suikerwerkfabriek. Van Biek. de snoepjes van Jamin, Die pak je uit, die pak je uit, die pak je uit en pik je in. En nu? Het weerbericht. We hadden gisteren natuurlijk een topdag, een lenteachtige donderdag. En helaas ziet het weerbeeld er op deze vrijdag weer wat anders uit. Er is een mix van wolken, zon en vooral vanmiddag worden er enkele buien verwacht. Sommige kunnen stevig zijn, gepaard gaan met onweer. En de zuidwestenwind is matig en aan zee vrij krachtig. Het wordt 14 graden. Die buien, en met name het onweer, wordt wel meer in het binnenland verwacht. Desalniettemin hebben we vanavond en vannacht dus bewolking. Hier en daar valt wat regen. De wind gaat draaien naar het noordwesten en het koelt af tot 8 graden. Morgen is het droog en schijnt geregeld de zon. De noordwestenwind is dan matig. Daarmee wordt het een wat minder zachte lucht aangevoerd. Het wordt dan maximaal een graad of 11. We waren natuurlijk ook wel eventjes verwend. Zondag is het bewolkt en later op de ochtend en in de middag regent het. De zuidwestenwind is dan matig het wordt wederom een graad of 11. En maandag is er een mix van zonwolken in de middag enkele buien. Er waait een zwakke westenwind en het wordt dan een graad of 13. Dinsdag is het weer wat bewolkt, soms valt er wat lichte regen. En later op de middag kan de zon er weer even bijkomen. Dan is de zuidwestenwind. Matig en wordt het een graad of 14. Dus zoals het er nu uitziet. Is het wel zachter dan normaal. Een graad of drie zachter. Dan de statistieken ons vertellen. Maar het is toch wisselvallig. Bewolkt soms een bui. En we gaan zo. Men noemt dit ook wel groeizaam weer. Want we gaan zo heel zachtjes aan. Op de lente. Zo is dat. En dit weerbericht kunt u teruglezen. Op ricoweer.nl That's your mama gone your mama Ja, ja. Oh, waar luisterden we nou naar? Dit was natuurlijk chur, churly, churly, cheep cheep cheep. Zo Hè? Van de middle of the road, <laughs> weten jullie nog? Ja, middle of the ja. road. Of zo ja. Ook zo'n oudje. Ook zo'n oudje, ja, ja, ja, ja. Ach, ja. Uh, aanstaande ja. de eerste avond. Ja. Is er in Zandvoort een uh, voorlichtingsavond over de plannen die de gemeente heeft gemaakt rond het Badhuisplein? We hebben allemaal waar kunnen nemen dat nu... Alles wat daar weg moest wel zo'n beetje gesloopt is. Ja. Het Badhuisplein is natuurlijk een centrale plek in ons dorp. Het is de overgang van het centrum via de Kerkstraat naar de boulevard. En het is belangrijk dat die plek voor bewoners en bezoekers het hele jaar door een fijne plek blijft om er doorheen te gaan en om er ook te zijn. Dus er zijn hele mooie plannen gemaakt waar u dan mee... Uh, ja, notie van kunt nemen en wellicht zelfs nog wat over kunt zeggen... waarvan ik niet weet of dat nog veel invloed heeft. Uh, het gebeurt tijdens de informatieavond in de haven van Zandvoort... strandpavillon De Haven. En het is van uh, dus dinsdag 19 maart van 7 tot 9. 19 tot 21 uur. Tijdens deze avond wordt het stedenbouwkundig plan... Gepresenteerd en daarin uh, de plannen voor het hotel, het woongebouw, het plein, alle voorzieningen. Want als het is, dan uh, als het allemaal zo mooi wordt, wordt dat een hele bijzondere plek, ons badhuisplein. Dus wilt u naar nou die bijeenkomst, laat het dan even weten. Meld u via badhuispleinapenstaartjezandvoort.nl. Uh, of kijk even op de Projectpagina Ontwikkeling Badhuisplein. Dus u kunt er notie van nemen en wellicht er nog wat over zeggen. Dinsdagavond aanstaande in de haven. Dankjewel, dankjewel, Beb. Ja. Ja, nou, ik denk dat het de moeite is om naartoe te gaan. Want uh, ik denk dat iedereen ook heel nieuwsgierig... is van wat ja. de plannen gaan zijn... en of daar nog inspraak in gaat komen. Want af en toe heb ik... Uh, soms heb ik dingen ja. gezien... Ja, dat, dat ik, dat ik denk is... van, nou, dat moet je toch niet, nee, doen, hè, nee, je moet je niet willen... hè? Nee. je moet Je zag de hele zee niet meer. Nee, nee niet ook meer. dat. En, en het gebouw op zich zo overheersend... en strak. ja, en, ja, ja. Dat past ja. helemaal niet bij ons dorp. Nee, nee, Ik ben er heel benieuwd naar. Wat past? bij ons derp, nog niet zo lang geleden... heb ik dat toch allemaal een beetje gevolgd... Ja. kregen de, de, de campingbewoners van Zandervoer de gelijk van de rechter... en mocht die nieuwe eigenaar niet zomaar hun het park afjagen... om daar luxe chalets neer te zetten. Uh -huh. Er werd opgelucht adem gehaald. En wat zie ik nu weer langskomen? Ja. Het bedrijf Kennemer Park BV, de nieuwe eigenaar heeft het contact met de kampeerders opgezegd om 260 chique chalets te bouwen. Dan, dan denk je toch, ik hoop maar dat ik nog helemaal goed bij zinnen ben. Dat ik niet een beetje aan het dementeren raak. Want dit was toch al, en het was toch ook al afgerond. Nee, dat is het niet. Het hele proces begint gewoon weer helemaal overnieuw. En dat is toch wel treurig in dit dorp. Want men wil het heel mooi maken. Maar waar blijft de gewone kampeerder? Waar blijft iemand met zijn teentje of met zijn eigen uh, uh, caravannetje, hoe, hoe gaat dat allemaal? Wordt ja, die, die, die zijn weg straks. Wordt het alleen maar allemaal heel presentieus, Pretentieus, met ja, chalets. Ja, ja, en ja, geldt ja. dat straks ook voor het badhuisplein? Dat je daar rondloopt en je bevreemd voelt? Waarschijnlijk. Ja. Waarschijnlijk. Uh, nou ja, in ieder geval... Maar dat van die camping vind ik heel erg. Vind ik echt heel erg. Is om te huilen. Ik vind dat... Uh, uh, je, je kan niet alleen maar... Hé, hey, daar komt hier het woord elitaire nee, gasten in je dorp hebben. Nee. Ja. Zeker niet, nee. zeker niet met het weinige elitaire horeca uh, aanbod wat wij hier hebben hè? Uh, over het algemeen. Klopt. Is het, uh, we staan toch nog steeds bekend als Patatdorp, hoewel ja. ik wel zie dat het in het dorp best wel aan het veranderen is en er mm -hmm. hele goede ja, zaken maar, zijn Dat te is komen. ook wel zo dom, maar dat maar... mislukte toch ook in de, bij Nuf, hè? Wat, wat toen een andere naam had. Ja, en ja, ja, ja. Een restaurant werd. Ja. Hartstikke mooi bedacht door de jongens. Ja, ja, ja, maar ja. zo'n dorp zijn wij dus blijkbaar niet. Wel, nee, nee. wel, nee. En dat, dat mogen we ook nooit worden, jongens. Nee. Ik bedoel... Uh, uh, uh, de mensen met een wat krappere portemonnee... hebben ook gewoon recht op Nog een sterker. plek in Zandvoort. Nog ja. die, die en, blijven uh, in eigen land. Die kunnen niet eventjes naar Saudi-Arabië of naar Dubai vliegen... om iets chics mee te maken. Dat bedoel ik. En uh, Het staat er al generaties. Kennen mijn land BV, weet dat verdomd goed. En ja. ik snap heus wel dat het heel moeilijk is... om een beheerder te vinden die dat aan kan... Want het is natuurlijk een, een verschrikkelijke klus... om uh, zo'n camping draaiend te houden. Tjie. Maar aan de andere kant... Uh, de gemeente heeft hier ook een behoorlijke vinger in de pap. hoor. Want die, die geeft uiteindelijk de toestemming. Ja. Um, en daar denk ik, jongens, denk heel goed na. Want de kampeerder van vandaag... Degene die vandaag met zijn teentje komt. met zijn verloofde om een weekje zand voor te doen. is waarschijnlijk wel degene die over 10, 20 jaar. een duur appartement komt kopen. Ja, Geef ze dan wel ook de gelegenheid. om ons dorp te leren kennen. Ja. En uh, ik, ik, ja, ik. We, we hebben alleen nog maar bijna van die uh, chalet-campings. Ja, in Bloemendaal is het ook doorgedrukt. Hè? Ja. Toen zijn die mensen na generaties lang daar leuk te hebben gekampeerd... gewoon weggevaagd. Weggevaagd. Ik, ja. heb, ze, ik heb een poosje bij uh, Sandervoerder gewerkt. Een paar weken, trouwens. Ja. Ja. Niet zo heel lang. Maar uh, toen heb ik uh, mensen huilend aan de telefoon gehad... Ja, die he. zonder pardon ja. hun caravan uit werden gezet... Ja niet meer terug hoefde te komen... en of die bij Sander voerden, terecht konden. Alsjeblieft, alsjeblieft. Speek het op hun knieën. Maar het, dat, dat kon dus niet. Nee, dus nee. die mensen waren alles kwijt. Die zaten ja. vanaf dat moment gevangen in Amsterdam. Ja. Erg hè. Want kregen ook niks meer voor hun caravannetje terug. Ja. Uh, ja, ik, ik... En dan heten wij Amsterdam Beach. Nou, we zijn bijzonder gastvrij op deze manier. Maar niet hè? voor de Amsterdammers hoor. Ik bedoel maar. Ja, bedoel nee, maar. De, wel de Amsterdamse toeristen, maar niet voor de Amsterdammers nee, zelf. Nee, nee. nee, nee. nee, nee nou, dus ja, Bad Huisplein, uh, gaat niet ja? kijken, praat mee. Praat ja, nee, je zet soms ook gewoon je voet dwars. als je denkt: van nou, dit wordt toch te erg. <kijkt> mm -hmm. En ook voor Zandervoerder, we gaan er beslist nog meer aandacht aan schenken. Wij steunen de, de camper-eigenaren daar. Ja. En we hopen dat er recht wordt gesproken. Daar moeten we sowieso wel. Uh... goed nadenken gewoon. Ja, goed Want nadenken. kijk, regeren is vooruitzien. Ja. En uh, die, die, ik, ik, je ziet ook met die uh, chalets die overal staan. Die staan over het algemeen gewoon leeg, hè? Ja. Ja. Ze zijn gewoon leeg. Ja. Dus, ja, dan, terwijl... dan, dan ga je wel gewoon naar Centerparks. Park, hoe dat tegenwoordig ook mag eten. Als je gewoon in een huisje wil zitten. Hè? Ja. Ga je niet in die luxe dingen zitten. Nou jawel toch wel. Ja. Maar ja, goed op het strand zijn ze ook al. De denk ik, ja. Jezus. Mag ja. er één, meer. één, één normale parkeer, parkeer, campingplaats zijn. Nou nou ja. Nee. toch? Ja. Ja. Jongens we gaan even lekker uh, ruig er tegenaan. Eventjes afreageren. En ik kreeg ook laatst te horen van... je, je draait alleen maar brave muziek in je programma. Oh. Terwijl je eigenlijk een techno-curl af en toe bent met je hakken. <laughs> en, uh, maar er zijn nog veel meer kanten die ik hartstikke leuk vind. En daarvan ga ik er nu één draaien. Maar zet de stoelen thuis maar aan de kant. Want we gaan even lekker los. <laughs> En de gang van die staf was die lekker of niet, jongens? Nou, jongens. Hey. <laughs> the gang, the gang, the, the gang. de ja, gang. Bang. Nog even oh, een nee. klein <laughs> weetje, nog oh. even een klein weetje, want Zandvoort is ook wel een beetje een ondeugend dorp, hoor. Is ook een beetje een ondeugend dorp. Ja? Ja? Want vorig jaar ja. zijn er 140 inwoners van Zandvoort één of meerdere keren gearresteerd oh. en als verdachtig aangemerkt in een misdrijf. Meen je en nou? dat is ten opzichte van heel Nederland Veel. bovengemiddeld. Het is ook heel veel. Dat is ook heel veel. 140 bewoners hebben, hebben meerdere keren met de politie te maken gehad. Dus je had. hebt het over bewoners en niet gasten die hier nee, waren. Nee, dat is het ergst. Inwoners, inwoners. Oh, dus ja, uh, nou ja, dat dat eventjes dat we, dat we eventjes serieus, uh, even ja, jongens, serieus. dat willen wij niet Mooi hebben. Hè? Jullie moeten je wel een beetje gaan gedragen hè, hier in het dorp. Ja. Geen uh, geen halen met dijkjes, hè? <laughs> nee, kom op, zeg. Even een net op te voetballen. Hoe zit maken. het met jullie strafbladmeiden? meiden? Ga een beetje blanco? Ja, Zai, hè? Ik, ik, ben <laughs> ik ben zo saai. Ik ben zo saai. Ik kom er niet op. Terwijl ik werkelijk in alle gevangenissen van uh, Noord-Holland heb gewerkt, ja. was ik toch vaak verbaasd over de intelligente mannen die al hun intelligentie en creativiteit gebruiken. Om gewoon ondeugende dingen te doen. Ah, je hoort altijd achter de feiten aan. Politie ja, en, en iedereen dat dacht beetje... ik. Hoe kom je erop, joh? Hoe kom je erop, ja. hè? Nou, ja. Ja. In ieder geval moeten wij met elkaar dus uh, blijven loeren om ons heen. Want 140 onder ons deugen niet. Of niet meer. <laughs> of, of, of, of, of, of inmiddels zijn ze wel uh, ja, weer... Tot, uh, ja, ja, hebben ja. ze hun leven gebeterd. Ja. Ja. Dat hopen we dan maar. Hè? Net dat als Stevie. Thank uh you. -huh. Nee, nee, nee, nee, nee. Niks ervan. Ze willen weer in het programma wegwezen, jullie. We, we hebben net uh, naar uh, Stevie Wonder geluisterd. Stevie Wonder. Eh? En uh, ik wens, ik wens, ik wens, ik wens. I wish. I wish. I wish. Heerlijk nummer. Ja, en zo heeft hij er heel veel. Hè? Uh, lieve meiden, uh, lieve luisteraars. Het programma zit er bijna op. We hebben nog vier minuutjes te gaan. En dan is het gebeurd voor deze keer. U moet dan weer twee weken wachten totdat we er weer zijn. Ja. Straks uh, gaan onze collega's Marja en Pim verder... met een uh, lunchprogramma. En uh, ja, voor de rest uh, hoop ik dat u een hele leuke tijd heeft gehad... deze twee uurtjes. En hopen we natuurlijk met z'n drietjes ook... dat jullie er over twee weken weer gezellig bij goede zijn. Goede vrijdag, hein, van. Ja, goede vrijdag. Nou, ja. daar zullen wij eens... Vliegen wij op Ja, het is dan het weekend erop. De, de, de paas? Ah, ja, oké, oké, oké. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. moet ik meenemen een kerststol? Een paastol? Uh, Wil je nu In plaats van een Een paar, als ik vast kan bestellen, een paastol. Pa ja, dat heb je liever nog. Ja. boekjes. <laughs> oké. <Okay>. Ja. En <laughs> dan een receptje hoe we het moeten maken wellicht. <laughs> <laughs> nou, meiden, ik, uh, ik zeg iedereen hartelijk dank voor het luisteren. Ja. En uh, wij gaan lekker weer naar huis het weekend beginnen. Ik wens jullie ook allemaal een heel fijn weekend. En uh, tot over twee weekjes. En fijn bereid. weekend, lieve luisteraars. Lekker weekend allemaal. Birds do it.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 Without means, do it People say in Boston, beans, do it Let's do it, let's fall in love Romantic sponges, they say, do it Oysters down in Oyster Bay Let's do it, let's fall in love Cold Cape Cod clams gainst their wish Do it, even lazy jellyfish Do it, let's do it, let's fall in love Electric eels, I might add, do it. Though it shocks them, I know. Why ask it, shall do it? Way to bring me shadow in shallow shoals, English souls, do it. Goldfish in the privacy of bowls Doe het. let's do it, let's fall in love, let's fall in love, let's. Zo zover het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5.